Welkom bij een nieuwe aflevering van onze serie Eindtijd en Profeetie. Ook Jan van Banneveld, heel hartelijk welkom. Dank u. We gaan het vandaag hebben over Israël en de gemeente in de tijd van de antichrist. We hebben vorige keer over hoe we de antichrist zouden kunnen herkennen. Maar als hij dan aan het bewind is, we hebben het gehad over twee keer drieënhalf jaar. Maar wat is dan de situatie van Israël en van de gemeente? Ernstig. Ernstig. Ja. Het gaat in het begin natuurlijk erg goed, mm -hmm. maar we moeten goed beseffen dat Israël onder druk blijft staan. Want ja. Dat is altijd de grote vijand geweest van, ja. van de boze Israël. En uh, zelfs in die tijd dat God Israël herstelt, mm -hmm. laat maar een tekst pakken uit Jezaja 30. Mm -hmm. uh, Isaiah, of Jeremia 30, neem ik niet kwalijk. Uh, Jeremia die heeft altijd uh, veel oordeelsprofetieën. Ja. En dan eindelijk krijgt hij in Jeremia 30 en 31, krijgt hij wat positieve profetieën. Mm -hmm. En dan zegt hij ergens, oh, oh, ik ben ingeslapen en de slaap was zo zoet. Ja, eindelijk precies. had hij wat goeds te zeggen. Ja. Luister maar naar Jeremia 30. Zo luidt het woord des Heren. Want zie de dagen komen, luidt het woord des Heren. Denk erom, de Bijbel is het woord des Heeren. Mm -hmm. Dat staat duizenden keren staat en zo spreekt de Heer. Dat, ja. dat, dat uit het Gods woord wordt er uitgesproken. Vandaar dat uh, als je in de Tempelberg opkomt, mag je de Bijbel niet meenemen. Want? Van Wat? de islam. Of van de islam. Van de islam. Ja, ja, ja. Mag dat niet op dit ja, moment? Ja, precies, ja. Nee, het mag niet. Nee, want wij, het woord van de Heer mag niet gesproken worden. Het, dat mag niet uitgesproken worden. Ja. Dus ze daar claimen is, wel dat we dezelfde God hebben? Toch? Ja. Ja, ja, ja, ja. ja maar, maar God mag daar niet spreken. Nee, dat is heel duidelijk. Ik was moest, de God ik, van de Joden mag ja, daar niet spreken. Ja, ik moest mijn Bijbel afgeven zo. voordat we de Tempelberg opkwamen. Ja. En uh, waag het niet. Wat dan geluk dat je tegenwoordig uh, een Bijbel hebt op je iPhone en zo. Dan kun je gewoon uh, die meenemen en daar lezen. Okay. Nou, bedankt voor de tip. De volgende <laughs> uh, keer, volgende doen keer dat je dan iPhone meenemen. Nou <laughs> God die zegt, spreekt hier, dat ik in het lot, in de ballingschap, in de galoet... ...van mijn volk Israël en Juda... ...een keer brengen, zegt de Heer, ...en hen terugbreng in het land... ...dat ik aan hun vaderen gegeven heb... ...zodat zij het zullen bezitten. Ja. Dus altijd die drie... ...de God van Israël... ...en het land van Israël... ...en het volk van Israël... ...horen onlosmakelijk mm -hmm. bij elkaar. Ja. Alle drie. Ja. Ja, er zijn ook evangelische leiders die zeggen... ...dat land is helemaal niet zo belangrijk. Ja, de, de, de landbelofte. De, de landbelofte. Ja. Maar die heeft God onder ede... Wel, wat 10, 20 keer in de Bijbel herhaald. Ja. Dat land, dat is mijn land. En geen enkel land zegt: de hele aarde is van de Heer natuurlijk. Maar ja. geen enkel land zegt God zo. Van... Ja, je kan niet ontkennen dat hier geen belofte staat. Dat is heel duidelijk. ja. Dat is een belofte. Ja, en hij noemt het land. Bij, bij veel mensen, steeds meer mensen, wordt de Bijbel steeds onbelangrijker. Dat vind ik zo erg. Ja. En die Bijbel, dat is het woord Gods. Ja, dat komt... is het fundament waar we op kunnen ja, staan. Want... Het enige. Maar wat gebeurt er in die tijd? Vers 6. Vraag toch en zie of een man baart. Waarom zie ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en elk gezicht heeft een lijkkleur gekregen? Wee, want groot is die dag zonder weerga. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Ja. Er wordt vaak over gesproken. Ja. En sommige mensen zeggen dan: oh, die Joden moet je maar niet terugbrengen. Want het is een tijd van benauwdheid. Mm -hmm. en, uh, maar staat er hierachter: daaruit zal hij gered worden. Altijd is er nog een redding van, voor Israël. In vers 11 lees ik: Want ik zal met alle volken waaronder ik u verstrooid heb voor goed afrekenen. Ja. ja. Dus daarom moeten we goed beseffen dat die rabbijn waar ik hem vorige keer over verteld heb... in Amerika, die niet naar Israël durft te komen vanwege die tijd van benauwdheid. Ja. Ik zeg tegen die Israëlische kennis van me... Ik zeg zeg maar tegen die rabbijn dat de tijd voor de volken nog benauwder gaat worden. Nee, precies. En, en dus uiteindelijk dat, per kun je dan toch nog beter in Israël zijn dan... Uiteindelijk anders. kun je nog beter zijn. Daniel spreekt daar ook over. Daniel hoofdstuk 12, het, een van de laatste hoofdstukken van Daniel spreekt ook over die tijd van benauwdheid die er over Israël gaat komen. Daniel 12 en dan vers 1. Dat lezen we eventjes. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst die de zonen van uw volk terzijde staat. Michael ja. is een van de topengelen. Ja. En en als het strijd is... gaat, dan is hij er altijd bij. Dan is Michael er altijd bij, ja. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn. zoals die er niet geweest is. sinds er volkeren bestaan tot op die tijd toe. Ook uh, over Israël. Ja. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Uh -huh. al die in het boek beschreven worden. Bevonden. Ja. Dus voor Israël is er voortdurend ontkomen. Ja. Er staat, zijn nog meer teksten in die ja, tijd. we praten over Israël in het algemeen. Maar uh, ondertussen zullen er wel misschien mensen gemarteld worden. En... Dat, dat gebeurt altijd. Ik kom er straks nog even op de kerk okay, terug natuurlijk, ja. want het is ook heel belangrijk ja. wat er gebeuren gaat. Ja, je want, we, er... nou, ik wou even, want we leven natuurlijk op dat moment in een tijd waar die wereldreligie, waar we het in de vorige aflevering over hadden, zeg maar ongeveer meeregeert. Toch? Ja, ja, dus ja. We, dus enerzijds hebben we met de wereldreligie te maken... Zeg maar, die juist uh, uh, fantastisch samen enzovoorts... Mm -hmm. en een gevoel heeft van jongens, eindelijk na al die jaren... Van, dat we verdeeldheid hadden over de kerken enzovoorts... zijn we nu één. Daar tegenover staat Israël en de gemeente van Jezus... die dus zeg maar dat gevoel helemaal niet hebben... want die eigenlijk alleen maar verder worden, in, de, in de hoek worden gedreven. Ja, en wachten op de Messias. Ja, nee, dat is duidelijk. Israël wacht ja. op de Messias. Ja. Ja. Het enige verschil... Ja, de wereldreligie hoeft dat niet meer, want dat... die hebben een Messias ja. dan. Het enige... Uh, het verschil tussen Israël en ons is dat wij door genade mogen weten wie er komt. Ja, dat is heel duidelijk, dat is, duidelijk. Dat is heel mooi. Ja. Nee, um, en, maar ook in Israël zullen bijzondere dingen gebeuren. In Jezaja mm -hmm. 60 lees ik bijvoorbeeld hier, vers 1. Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt, gaat over Israël. Mm -hmm. En de heerlijkheid van de heren gaat over u op. En nou komt het, want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natieën. Maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Mm. En al volkeren zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Dat zullen we straks nog wel even zien ja. in een van de volgende uitzendingen. Die, en wanneer is dat ook gebeurd? Wanneer heeft duisternis de aarde bedekt en licht alleen over Israël? Noach. Nee, nou, in de uitocht van Egypte. Ja, ja, van Egypte. He, alleen in het land Gozen. Ja, daar, toen. Ja, daar was ja. bescherming. Ja, daar in en, dat... De, de negende plaag was die ja. dikke duisternis. Ja, klopt. Maar alleen ja. in het land Goosje was er licht. Ja. En dat zal in de eindtijd weer gaan gebeuren. Ja. Het is, alles staat al in de Bijbel. Dat is, we moeten die Bijbel kennen. En, maar nu die kerk. Ja. Wat zal we met de, de gemeente? De, de wereldreligie doen? Ja, we gaan naar de openbaring kijken, ja. want uh, daar staan al die zaken. Het vijfde zegel. Je krijgt natuurlijk, dat hebben heb we al vaak genoeg gehad. Eerste zegelgerichte. Ja. Daarna de uh, bazuingerichten, mm -hmm. dat zijn die ergste rampen. Ik denk dat die bazuingerichten pas komen in de tweede helft van die zeven jaar, ja. In die periode van drieënhalf jaar. Als, die... als de antichrist zich duidelijk heeft uh, doen kennen... Ja. als degene Want, de grote leugenaar ja. en degene die de vermoedigheid brengt. Want daarom breken. zegt Paulus ook dat de antichrist zich openbaart. Ja, ja. In het begin zal hij nog de weldoener zijn... Ja. Maar ja, pas precies. als die ja, daar ja, ja. Dan, in die tempel gaat zitten, dan, komt de dan, dan, dan, dan gaan ook een heleboel mensen het tot hun schrik zien. Maar ze zitten dan al met 666 waarschijnlijk. Dat zou maar zo kunnen, ja. Dat die zal... zijn dan al verzegeld door de ja, zegel ja, van ja, de Antikristal. Ja. Maar goed, wat gebeurt er bij die. En daarna eerst dus de, uh, de zegelgerichten. Daarna de bazuingerichten, die mm. dus in die tweede helft komen. Mm. En tenslotte de laatste gerichten dat zijn de schaalgerichten. Ja. En die lijken erg op de plagen van Egypte. Ja, precies. En daarna, als die schaalgerichten geweest zijn... als één flits, komt de heer Jezus uit de hemel... en gaat zijn volk Israël eerst ja. verlossen. Ja. Maar goed, wat, wat zien we dan bij het, het, het vijfde zegel? Dat is vers 9, is dat. En toen hij, dat is de heer Jezus, die opent... Die, uh -huh. het vijfde zegel opende, zag ik onder de altaar... De zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis wat zij hadden. Dat is dus in die periode van die antikus. Dat, dat, ja, dat, dat begint ja. ook al in de eerste ja. periode, Dan worden ja. de christenen al gepakt. Ja. Zij, maar het zijn twee troep, groepen mensen mm -hmm. die het woord van God hadden. En wat zegt de Bijbel? Wat zegt Paulus van Israël in Romeinen 3 vers 2? Mm -hmm. Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Ja. Dus dat zijn gelovige joden die het ja. woord Gods en om het getuigenis dat ze hadden, en wij hebben het getuigenis van de heer Jezus. Dat zien we ook bijvoorbeeld in openbaring 12, zien we precies hetzelfde. Dat ja. is in openbaring 12, uh, en wel het elfde vers. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam denk erom zo belangrijk het bloed, bloed dat ons reinigt van ja. alles zonden. Ja. het bloed dat, dat heiligt, heilig dat reinigt dat beschermt het bloed ja. beschermde ook Israël ja. nou, even voor de eh, mensen, bij de uittocht voor de mensen die uh, misschien niet weten wat dat lam is dat is de Heer Jezus dat is de Heer Jezus ja, ja natuurlijk ja. dat is de Heer Jezus en door het woord van hun getuigenis en een paar versen verder ik moet even kijken in vers 17 en de draak Let erop, dat is dus de geest van de antichrist. Dat ja. is het beest. Mm -hmm. Het zijn de drie. de duivel die erachter zit, Satan. Ja. Eh, die woont in het beest. Dat is de antichrist. Ja. En die de leider is van de profeet van het antichrist. Ja. Dat zijn die drie. Dat ja. moeten we goed vasthouden. En de draak werd toornig op de vrouw. Ja. Dus dat is op Israël. Mm -hmm. De vrouw is Israël. Om oorlog te voeren... Tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Twee soorten. Ja. Dat is de duivel. Ja. Dat gaat dus in het geval van die vrouw, weet je wel. In uh, openbaring 12. Ja, dat, ja, dat teken ja. in de hemel. Ja. Dat is die vrouw, die prachtige vrouw die met de zon bekleed is. De maan onder haar voeten. Ja. Ja. <laughs> en de maan is weer het teken van uh, de islam. We zien de halve maan ja. altijd op iedere minaret. Ja. En de godheid van de islam, Allah, ja. was de maangod. De maangod. En ja. Mohammed, heeft dus de, toen hij Mekka binnenviel uh, en veroverde, ontdekte hij daar 360 afgoden. Mm -hmm. En heeft hij 359 heeft die op de vuilnisbelt gegooid... Ja. En de, de ene, de maangod, heeft hij verheven tot de tot, godheid van, God van de islam. Van de islam ja. En die is onder de voeten. Ja, logisch ja. dat de draak zo'n ontzettende hekel heeft aan Israël. Want de maan is onder haar voeten. Ja. Logisch En ja. dat de draak zo'n hekel heeft aan de heer Jezus en al zijn volgelingen. Want die is hem, de plek waar de heer Jezus zit, aan de rechterhand van de majesteit. Met alle macht in de hemel op aarde had hij willen zitten. Ja. Want hij... Eh, Ere de overwinnaar, ja. Jezus de Heer. Nou, en die vrouw, die wordt dan, die draak wordt zo verschrikkelijk kwaad. Dat zien we in vers 7. Michael weer die Michaël uh, en zijn engelen, voerden oorlog tegen de draak. En de draak en zijn engelen voerden oorlog. Nou, hij kon geen stand houden. En wat gebeurt er dan met die draak? Die wordt op de aarde gegooid. Ja. En wat gaat die de aarde dan doen? Wat gaat hij dan doen? Uh, vers 13, openbaring 12. Toen de draak zag dat hij op aarde gegooid werd, uh, was, geworpen, vervolgde hij de vrouw die het mannelijk kind gebaard had. In welk tijdsframe lezen we dit nou? Want uh, in de vorige aflevering hadden we het ook over dat de duivel op de aarde was gegooid. Ergens hadden we het die... over genesis? Het, het, het gaat door de hele geschiedenis heen. Mm -hmm. Maar het krijgt zijn climax in die laatste zeven jaar. Ja, ja. Dan krijgt het ja. zijn climax. Ja. En wat gebeurt er dan in vers 14? En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven... om naar de woestijn te vliegen. Veel moderne uitleggers. Je ziet al wat er aankomt. Mooie Boeing. Ja, die zien dan een uh, Boeing 747. Ja. Het uh, zal vlieg... wel 777 zijn, denk ik. Heel uh, <laughs> heilige, ja. ja. Nou ja, maar... Men is dus ook al bezig om vlakbij Eilat een enorm groot vliegveld aan te leggen. Ja, ja. Dat weet ja. je. Ja. Ja. En, en, en waarschijnlijk zal, zal Israël daar bewaard blijven in die plek. Dat is een aparte plek, net zoals wat je net zei, in het land uh, Gozen, ja. waar de bescherming is. Ja, en uh, daar, waar, uh, daar vliegen ze naar de woestijn, dat is de Negev natuurlijk, mm -hmm. waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, de, de, de draak, de slang, hè, ja. die Eva verleidde natuurlijk. Eén uh, tijd en tijden en een halve tijd. Dus dan weten we, het zal drieënhalf jaar duren. Dus dan ja. weten we ongeveer wanneer het gebeurt. Het gebeurt op het tijdstip dat de antichrist in de tempel gaat zitten. Ja, komen uh. we even terug op de vorige aflevering. Toen gaan we het over die tijd verkorten. Ja. Zou, daar zou ik jou nog even aan helpen herinneren. Ja. Uh, hoe werkt dat precies? Dat moeten we eerst even kijken waar het staat in de schrift natuurlijk. Mm -hmm. Want dat willen alle schriftgetrouwe kijkers willen dat weten. Matthijs. Daar zegt de heer Jezus in zijn eindtijdreden in Matthäus 24. Dan zegt hij in vers 21. Er zal een grote verdrukking zijn zoals er nooit geweest is en nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zal er geen vlees behouden worden. Mm. Ik zie dat zo. Die dagen kunnen ingekort worden. Ja. Dus waar hangt het vanaf? Waar hangt Gods handelen voor een deel vanaf? Van ons bidden. Van ons gebed. Van onze ja. gebeden. Ja. Dat, daar, daar, daar zijn we voor als kinderen Gods. Ja. En die vreselijke tijd, dat noem ik dan de bazuingerichte. Ja. Dat zijn die bergbrandenden van vuur die mm -hmm. op aarde komt. Een derde van de mensen komt om. En, en allemaal vreselijke dingen die er gaan gebeuren. En die tijd wordt, kan worden ingekort. Ja. Ja, en, en dat is het moment waarop Israël veilig... een groot deel van Israël... veilig zit in die woestijn. Ja. Wat, en, wat voor mensen uh, zijn het dan uh, uit Israël? Is, zijn het alleen de orthodoxe Joden die daar voor de woestijn gaan? Of is dat heel Israël? Um, er komt een tijd natuurlijk dat uiteindelijk heel Israël behouden wordt. Ja. Dat staat, uh, zegt Paulus zelf, dus daar kan ik niks tegen Als er tegenhemen. de ogen geopend wordt. <kacht> ja, dat zeker. Ja. Maar... Maar is dat al hier? Ik, ik weet het gewoon niet. Nee. Uh, Daniel zegt het zo, allen die in het boek geschreven zijn. Ja. Maar ik heb niet in dat boek gelezen. Ja, maar dat is dus aan het eind, hè? De, uh, zeg maar helemaal... Uh, als... Nee, nee, nee, nee. nee. Dat, uh, Daniel bedoelt een wat, ander wat boek bedoelt, daar. Wat bedoelt ja, Daniel dan? Dan? Laten we eens even kijken. Ja, dan moet maar eerst eerst eens kijken. We, we gaan van... kijken naar Daniel 12 weer. Ja. Wat hebben we in het begin van de uitzending hebben we dat bekeken. Mm -hmm. Niet? Er zal een tijd van grote benauwdheid zijn. Dat is die grote verdrukking. Ja, ja. Zoals niet geweest is sinds er volken bestaan tot op die tijd toe. Ja. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Dat is die arend. Ja. Die, die Boeing 777 zoals jij die net ja. ontworpen hebt. Maar als hij dan zegt het zal ja. uw volk ontkomen. Dan zal, betekent ja. dat het hele maar volk is. Maar er staat is. achter al die in het boek beschreven worden. Oh, okay. ja, snap ja, je? Ja. Er zijn heel wat boeken in de Bijbel. Ja, dit is dus een ander boek. Waarschijnlijk wel, ja. Er zullen heel wat boeken zijn. De boeken van... de worden, openbaring 20 zegt ook... Er werden boeken geopend. Ja. Dus dat, dat weten we allemaal maar nog dus, niet. Dus dan, ja goed... We weten niet precies welk boek dit is. Maar het is niet het, het boek waar... Onze naam ook in staat. Nee, nee, maar dat zal een appendix zijn of zo. <laughs> ja, ja. Maar, maar in elk geval... Dat is... Maar voor de Joden is het dus belangrijk... Dat ze in dit boek staan. Ja, ja. dat is zeker nou en of. Ja. Maar, en dat is maar hoe moeten ze weten? Gewoon door, uh, Weet me, door ze, profeten ze, te lezen. Ik, ik zou bijna oneerbiedig zeggen, ze doen hun paar ja. En dat doen ze ook. Ja. Natuurlijk, natuurlijk. Maar ja. dat, is, dat is allemaal in Gods hand. Ja, maar het is, is, ja, is, is moeilijk te verklaren of maar, dit het hele volk zal zijn of een deel ervan. Ja, maar uiteindelijk zal God recht doen aan iedereen. Ja. God is een God van recht. Mm -hmm. En, en, en ook de martelaren die dan zullen omkomen. Want dat, dat zien we nu heel duidelijk. Dat er ook veel, veel christenen zullen vervolgd worden. Dat is een, een, een zeer ernstige tijd natuurlijk. Ja. En, en, en die christenen die vervolgd worden, die onthoofd worden. Ja goed, uh, dat zien we dus nu al in diverse ja, ja, moslimlanden ja. waar christenen maar, vervolgd worden. Maar er zijn twee dingen. Het eerste, er zullen martelaren zijn. Ja. En God beloont die martelaren. Mm -hmm. Hoe dan? Dat zien we daar. In uh, openbaring. openbaring 20, als de Heer Jezus teruggekomen is. Openbaring 19 mm -hmm. staat daar. Dat, kunnen we dat nog behandelen? Ja, zeker. Ja, en openbaring 19, uh, dat is na al die, uh, uh, al die rampen die plaatsgevonden hebben. Dan zag hij de hemel geopend en zie je een wit paard. En hij die erop zat, wordt genoemd getrouw en barachtig. En hij voert vonnis. ...en oorlog in gerechtigheid. Ja. Dus hij verslaat de legermachten van de antichristen. Dat ja. is duidelijk. Zijn ogen waren als een vuurvlam... ...en op zijn hoofd waren vele kronen. En dan, Ik lees maar even verder. Vers 15. En uit zijn mond komt een scherp zwaard... ...om daarmee de heidenen te slaan. En hij zal hen hoeden. En dat is een duizendjarig rijk. En wat gebeurt er dan? Dan wordt die Satan in openbaring 20... ...die wordt dan opgesloten... En je kan de volken niet meer verleiden. En dan, wie gaan daar uh, heersen? In vers 4, openbaring 20, vers 4. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus... en om het woord van God, die nog het beest, nog zijn beeld hadden aandeden. Hmm. Wat is het criterium of je met dat beest dat beeld meegaat of niet? Dat dus of, of je het zegel van ja. de antichrist op je neemt, hè, bekende ja. 666, ja. En zij dat zullen, je kiest voor de ja. Jezus. En zij zullen als koningen heersen. Ja. En ook, ook gelovigen kunnen daar op een gegeven moment aan ontkomen. Hey, hey, hey, heel even voor de mensen die uh, dat, dat 666 verhaal niet kennen of uh, daar gewoon uh, niet mee, mee, mee bezig zijn. Hoe belangrijk is dat aanbod van de Satan? Ja, dat, van lezen we, dat lezen we uh, in openbaring 13, ja. vers 16. En het maakt, dat is die profeet van de antichrist... Ja. dat is het beest uit de aarde, mm -hmm. om al duidelijk te zijn... dat aan alle, de kleine en de grote, de rijke en de arme... de vrije en de slaven, een merkteken gegeven wordt. Ja. Op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En wat zorgt dat merkteken voor dat niemand kan kopen of verkopen dan de mensen die het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. En wat is dat getal? Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, kan het getal van het beest berekenen. Vandaar ja. al die uh, re profetische rekenwonders ja, ja, ja, ja. die daar ja, ja, uitrekenen ja. van, uh, op de naam van Obama. En ja. overal halen ze 666 uit. Ja, en dat is duidelijk. Ja. Nee? Bereken het getal van het beest, want dat is het getal van een mens. En zijn getal is zes, zes, zes. Maar de keus die, die dus christenen... Uh, we hebben het hier over Israël en de gemeente tijdens de jaren van de antichrist. De keus die de kinderen van God, de, de gemeente dus heeft... is van wij nemen uh, de situatie zoals die is. Wij gaan niet het zegel nemen, niet het de, de, de merk van de antichrist... Maar de gevolgen daarvan zijn heel groot. Zijn ernstig, ja. Want dat betekent dus dat je niet meer kan kopen en niet meer kan verkopen. Dus je kan niet meer deelnemen aan het economisch verkeer. Dat is de prijs die je betaalt. Ja, en nog erger. Want alle mensen die niet meedoen, die worden onthoofd. Nee, dat is altijd. Hebben dat die... zie je eigenlijk zelden bij het uh, beeld van Daniel. Ja, dat wou ik net zeggen. Ja. Ja? Ja, als, het, okay, dat als, als, als de, als de, de, de trompetten blazen enzovoorts, dan moest iedereen buigen voor dat ja, beeld. Behalve zaterdagmest zeggen en het ja? negel. Ja, behalve de vrienden van Daniel, die deden dat niet en werden de vurig overgeworpen. Ja. Dat is dus het grote risico wat kinderen van God lopen op het moment dat ze zeggen: ja, nee, ja, ja. wij willen niet dat merkteken. Ja, en dat is ook bij de Romeinse keizers. Ja. He, die gingen zichzelf, niet allemaal, maar ja. op de duur gingen zichzelf ook God noemen. Ja. En ze moesten allemaal ook offeren aan de keizer. Ja. En waarom werden de christenen zo gehaald in die tijd? Mm -hmm. Omdat die zeiden, nee, de keizer is geen heer, maar Jezus is Wij heer. Wij buigen niet voor een God zoals de vrienden ja. van Daniel ook zeiden. Dat is duidelijk en dat ja. deden de christenen in de eerste eeuw ook. Dus concreet, op het moment dat een merkteken jou wordt aangeboden, moet je dus nee zeggen, terwijl je de risico's... Ja, Want je kunt niet meer eten, je, kopen. Je kunt niet meer andere dingen. Je kunt je huur niet meer betalen. Je kan je elektriciteit niet meer betalen. Je komt gewoon in een compleet isolement. Ja, als je dus inderdaad... Bij wijze van spreken, misschien is het wel zo... Zo'n chip hebt. En dan kun je zo met je hand... Schuif je daar in een of ander automaatje. En dan, kun je, dan gaat het van je rekening af. Ja. En dat, dat denken veel mensen. Ja, maar dat heb je dus dan <kwijnt> niet. En dus kun je dus niet meer... Je huur betalen, je kunt niks meer betalen. Nee, nee, nee. En je kan het niet eens kopen, je, hebt, je kan niet eens aan je geld komen. Nee, het is een heel ernstige situatie. Daar is de hele elektronische ontwikkeling van het bankverkeer natuurlijk ook mee bezig. Ja, en, en, en dat gaat steeds sneller. Ja. Dat gaat steeds ja. sneller. Maar er komt dus een moment dat we gewoon nee moeten zeggen. Dat je nee moet zeggen, ja. ja. Maar het is ook heel interessant is, dat sommige christenen zullen ook verzegeld zijn... Ja. Dat zie je in openbaring en Daar moeten we dan mee afsluiten oh, oh, Dan, dan heb op. ik wat anders om af te sluiten nou, Dan pakken we dat verzegelen de volgende keer nou, zegelen. Want we nee, hebben nog want, één minuut nee, Het is heel belangrijk dat ja. we dat goed zien okay. Want de heer Jezus Die geeft in die oordeelszaken Altijd een Een, een, een, een weg Om te ontkomen ja. dus altijd, Dat doet God altijd mm -hmm. En dan lezen, we, lezen we in Lukas 21 Lezen we dat Ja Ja uh, vers 34. Mm -hmm. Advies. Ja. Let op jezelf. Dat ja. heb je net ook al gezegd. Ja. Dat je hart nooit bezwaard wordt door roes of dronkenschap. Nou, dat zullen de meeste kerkers wel geen last van hebben. En zorgen voor levensonderhoud. Ook ja. niet. Opdat die dag, dat is het verschrikkelijke oordeel, dat is die ja. dag van menauwdheid. dat is die dag van, van die verzegeling door de antichrist, niet plotseling over u komt als een strik want hij zal komen over allen die gezeten zijn op het oppervlak van de hele aarde. Let ja. erop, ik praat niet, dat is de Bijbel. Dat is de, ja. de Jezus ja. die zegt dat. En nou komt het advies voor allemaal. Okay. Waakt dan te allen tijden. En bid. Wat moeten we bidden? Bid dat je in staat mag zijn om te ontkomen aan alles wat geschieden zal. Dus er is een ontkomen. Mm -hmm. ja. Dat zegt de Heer zelf. En gesteld zult worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. Ja. ja. Dan moet je de zoon dus mensen natuurlijk ook wel kennen en ja. lief hebben. Nou, dat advies, daar uh, sluiten we mee af, Jan. Uh, goed om te weten dat de ontkoming mogelijk is. Amen. En uh, Lucas, wat was dat? 21 vers, vers zes, 36. Vers 36, ja. Nou. En ik moet je zeggen, ik bid dat ook iedere dag geeft Dat wij en mijn vrouw en de kinderen en de kleintjes kunnen ontkomen. aan nou. alles wat geschieden gaat. Helemaal goed. Goed advies aan u. Om datzelfde te doen als wat Jan net zegt: dat we bidden dat we onze gezinnen ontkoming zullen krijgen. En dat we hebben gezien in deze aflevering dat het belangrijk is opnieuw om te weten wat de positie is van Gods kinderen en de kinderen van Israël in de tijd van de Antichrist. Ik wil u danken voor het kijken en graag tot een volgende aflevering.